Met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft de partijvoorzitter van de Democraten, Debbie Wasserman-Schultz, haar vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op hevige kritiek op haar rol bij de voorverkiezingen. tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Ze zou partijdig zijn geweest. In haar verklaring meldt ze niets over de gelekte e-mails. Die hebben de top van de partij ernstig in verlegenheid gebracht. Uit e-mails blijkt dat de leiding van de partij heeft geprobeerd de campagne van Sanders te dwarsbomen. In Istanbul zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de koepoging van vorige week en voor democratie in Turkije. Voor het eerst sinds de mislukte staatsgreep trokken aanhangers van oppositiepartij CHP en de regerende AK-partij gezamenlijk op. Er waren ook aanhangers van andere bewegingen. In München heeft de politie een jongen aangehouden. die bevriend was met de man die vrijdag negen mensen doodschoot. Deze jongen van 16 wordt ervan verdacht. dat hij wist van de aanslagplannen van zijn vriend van 18. Hij heeft geen alarm geslagen. De Iraanse Duitser pleegde zelfmoord nadat hij negen mensen had gedood. De directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, Herman Ram, noemt het besluit van het Internationaal Olympisch Comité over de Russische sporters onbegrijpelijk. Het IOC laat de beslissing over toelating van Russische sporters bij de Spelen in Rio over aan de internationale sportbonden. De directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit vindt dat laf.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 de Engelsman Chris Froome heeft de Tour de France gewonnen, net als in 2013 en 2015. De Duitse André Greipel won de slotetappe op de Champs-Élysées. Beste Nederlander is Bauke Mollema geworden met een elfde plaats. Het weer, op een enkele plekken regen of onweersbui, vannacht bijna overal droog en 14 graden. Morgen wolkenvelden, een enkele bui, maar ook zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NO. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Ja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 En dus ook Joods godsdienstonderwijs. Ja. Um, en deze school heeft dus nog uh, ja, het godsdienstonderwijs behouden. Dus het is midden in de stad. Het is super geseculariseerd. Maar dat is natuurlijk alleen maar uh, uitdagend. Ja. Dan met kinderen van, ja, die dan ook eens geboren zijn na 2000. Dat zijn echt uh, ja. Ja, moderne kinderen zal ik maar zeggen. Om, uh, ook maar, gelukkig ook wel een paar uit het uh, uit en uh, ja. kleinere dorpen. Maar het is Amsterdam-Zuid. Dus het is natuurlijk een beetje rijk uh,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 risen upon you.